Volgens de organisatie zijn er ruim 2000 miljardairs samen rijker dan de 4,5 miljard mensen die 60% van de wereldbevolking uitmaken. Oxfam zegt dat de ongelijkheid onder meer toeneemt doordat de allerrijksten en multinationals minder belasting betalen. China maakt zich steeds meer zorgen over de nieuwe variant van het coronavirus, nu het ook in de hoofdstad Peking is vastgesteld. Het totaal aantal ziektegevallen staat inmiddels op bijna 200. De autoriteiten zijn vooral bang dat het virus zich komend weekend verspreidt als miljoenen Chinezen door het land reizen vanwege het Chinese nieuwjaar. Tot nu toe zijn drie mensen overleden aan het mysterieuze virus. Het Nederlandse baggenbedrijf Van Oort is betrokken bij mensenrechten schendingen in Angola, schrijft Trouw. 3000 families zouden met geweld uit hun huis zijn verdreven voor een stadsontwikkelingsproject. Naast Van Oort zijn ook ING en Atradius bij het bouwproject betrokken. ING en Van Oort zeggen tegen Trouw dat ze zich gaan inzetten voor compensatie voor de verdreven bewoners. De Britse prins Harry zegt dat hij geen andere keuze had dan een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. Harry en zijn vrouw Meghan namen deze beslissing zodat ze een rustige leven kunnen leiden. De prins zegt het verdrietig te vinden dat hij daarom zijn werkzaamheden voor de koninklijke familie moet neerleggen. Het is voor het eerst dat Harry reageert op zijn breuk met het koningshuis. Het weer, vanochtend kan het lokaal glad zijn, op veel plaatsen mistig. Vanmiddag vaker zon, er staat weinig wind en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen nieuw en en dorp 12 kilometer file geeft 20 minuten vertraging. Op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Oostgeest en Kaagdorp 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom tussen Alfa aan de Rijn en Lijmuiden 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemorgen Zandvoort, maandag 20 januari. En er is er één plaat die je kunt draaien, Blue Monday. Het is zover, de meest depressieve dag van het jaar. Maar dat doen wij bij ZFM niet aan mee. Mijn naam is Walter Sands. ik ben tot 10 uur bij je en ik draai deze twee uur alleen maar leuke plaatjes. Niks geen depressieve Blue Monday platen, zoals deze. Happy. In my TV, You're gonna respond Ja, zet hem op Blue Monday en we draaien vanochtend alleen maar blije muziek. Zoals deze, John Legend. Good night. I had no intention, I would get locked up tonight. And I looked in your eyes and they went through me like a night. I came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip there, mama never go by. But everything's gonna be alright. I think it just met my way. La, la, la. But every Yeah, uh, baby, it's you, yeah ...daar niet blij van wordt. John Legend, The Good Night. En, ja. Zometeen een interview met Jan Lammers. En op de achtergrond hoor je haar al. De zandposten Wendy Moore. Nieuwe plaat, geweldige plaat. En we draaien hem hier bij ZFM... ...waar het zwart overal geweest is. Is this real, is this love? En dat was Wendy Moore, onze Zandvoortse Wendy Moore. En we blijven in Zandvoort, want Jaap Koper is bij de Formule 1 geweest. Tenminste bij de persdag. En hij heeft een interview met Jan Lammers. En het eerste gedeelte daarvan hoor je nu hier bij ZFM.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 Hier bij ZFM op de Bloom Monday, waar we alleen maar leuke, blije muziek draaien. Het is bijna half negen en dit is een hele lekkere relaxte. Mensen kennen het muziekje nog uit de tijd van Martini Racing, maar met Bianco heeft het opnieuw opgenomen. Dancing Easy. Lekker, rustig. As in your fight, when the I'm yeah. Easy. Is dat lekker wakker worden of niet? En als ik naar buiten kijk zie ik een prachtige zonsopgang. Het is 4 graden op de ZFM-thermometer. Het wordt vandaag een 8 graden, rustig en droog. Een beetje lekker naja, zomerweer, zeg ik eigenlijk. Terwijl de temperatuur niet klopt, maar het wordt een lekkere dag vandaag. En wij gaan gewoon lekker door met lekkere muziek hier bij ZFM. Zoals deze van Janet Jackson. Together again. Ook zo'n lekkere, vrolijke plaat. Voor de uiteindelijke uitslag moest ik me melden in Amsterdam, in het AMC. In het AMC heb ik gemerkt, zie je het leven en het lijden tot een heel kale essentie teruggebracht. Zo zat ik daar in een wachtruimte tegenover een mevrouw. En die mevrouw vertelde mij dat haar man haar ziekte niet aankon en dat hij het op een zuipen had gezet. Ja, echt waar meneer, zei ze. Hij zuipt en hij zuipt en hij zuipt. Nu was het gênante dat haar man naast haar zat in die wachtruimte. En om de stemming toch nog een beetje luchtig te houden zei ik... Ja, maar hij heeft vast een heel goed hart. Dat heeft hij zeker, zei ze, anders was je lang door geweest. Het is een nacht... Die je normaal alleen in je film ziet. Het is een nacht...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 Smeeuwens, papi, dit is een nacht. Ja, en dan gaan we toch nog even terug weer naar de circuit met Jan Lammers en Jaap Koper. En uh, die is nog even verder gepraat. Over, uh, ja, want, uh, want ja, het is na 35 jaar weer een uh, Formule 1 race. Uh, uh, ja, hoe, hoe kijken die uh, mannen daar tegenaan? Uh, is, dat een, uh, is dat gewoon business as usual of uh, hoe zien ze dat? Nee, ik denk dat ze gewoon nieuwsgierig zijn en, en hè, sportief nieuwsgierig. Van, van nou, hè, de, degenen die hier al gereden hebben, die zullen het superleuk vinden om terug te gaan. En die zijn benieuwd wat die twee kombochten, hè, die zijn benieuwd gewoon hoe het veranderd is, het circuit. Maar eh, ja, gewoon als, als hele race locatie eh, zijn er zoveel bijzondere dingen eh, dat, dat, dat, eh, en, en unieke dingen. Dat, dat gewoon eh, niet alleen als rijder is het hier straks uniek, maar ook als bezoeker eh, ja, kom je zoveel unieke Dingen tegen. Uh, ook uh, als het gaat om jouzelf, als je dan op een gegeven moment uh, ook niet uh, kan wachten van: ik zou wel eens willen weten hoe die baan eigenlijk uh, werkelijk in elkaar steekt. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hè. Maar, maar goed, wat dat betreft hè, ben ik er natuurlijk best nuchter in. Maar, maar, hè, dus ik ben, ben erg benieuwd gewoon hoe het straks hè, gaat zijn. Maar hè, die rijders die straks gewoon echt op Formule 1 tempo met topauto's hier die rondetijden neer gaan zetten. Ja, die, die zullen echt gewoon laaiend enthousiast zijn. Dan nog even gewoon als Zandvoortse inwoner. Want uh, ik neem aan dat jij ook uh, een deel van de media hebt uh, gevolgd als het gaat om informatiebijeenkomsten. En, uh, en hoe, hoe dan ook. Uh, uh, ja, hoe kijk jij? Daar tegenaan. Nou ja, we willen natuurlijk eigenlijk de zandvoerten en, en de omwonenden... We, willen we ja, zoveel mogelijk deelgenoot maken van het succes. Maar hè, wat we ook niet moeten vergeten, en dat merk ik wel een beetje... Hè, natuurlijk hè, met de strandpachters en noem maar op... en dan een heleboel mensen maken zich dan zorgen... ja, hoe moet ik nou op zondag dit en op zaterdag dat? En dan denk ik, ja, hè, wees nou niet uh, pennywise foolish, zoals ze dat zeggen. Uh, hè, dat, dat we hebben natuurlijk... Uh, uh, uh, een, een, ...een evenement wat wereldwijd zo gigantisch veel Zandvoort-promotie uh, doet. Hè, de stra de, sommige strandtent-eigenaren hebben mij ook vaker gezien ja. met wat gasten dan in het verleden. Dus ik ga sowieso al een paar duizend euro hier bij de strandprachters brengen. Alleen al in meetings ja. voorafgaand en na de, uh, na de Grand Prix. Hè. Dus, dus de hele allure van Zandvoort gaat gigantisch omhoog. Uh, ik bedoel, als je even kijkt hoe druk de snackbar van Maaskantje het heeft gehad... <laughs> Na het programma, als je ziet met de film Frozen, hoe dat plaatsje in Oostenrijk gewoon met 800 inwoners in één keer miljoenen mensen voorbij ziet gaan. Dus Zandvoort als zodanig gaat gewoon totaal omhoog. Qua beleving, en daar moeten die strandtenthouders... die andere 362 dagen of wat er nog overblijft... voor degenen die een permanente tent hebben... Hè, die moeten daar natuurlijk ook zoveel mogelijk eh, hun, hun voordeel uithalen. Eh, en dat, dat, dat valt niet te bagatelliseren. Want eh, als je gewoon bij, bij honderden miljoenen wereldwijd... Eh, gewoon jouw badplaats onder de aandacht wordt gebrekt, eh, gebracht... dan is dat niet niks. Dus dan, eh, of je dan nu gaat, eh, je zorgen gaat maken hoe dat precies op die vrijdag-zaterdag... Eh, Gaat lopen, daar zit niet je winst. Je winst zit op een veel langere termijn en op veel meer dagen dan alleen die drie van de Grand Prix. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Jackson. Hier bij ZDFM waar het kwart voor negen is. Alleen maar lekkere vrolijke muziek op deze Bloem Monday hier in de ochtend. En er komen ook gewoon gekke rare platen voorbij. Helemaal omdat het kan, zoals deze. Deze. È sonnido ma van infatti il spazio loco al madness Hier bij ZFM, waar het bijna tien voor negen is. Op deze bloemande. Day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 Girls, lang geleden, leuke plaat nog steeds. Alleen maar lekkere, vrolijke muziek hier vanochtend bij ZFM. En op de achtergrond hoor je al. Shakira met Alejandro Sanz. Misschien een verre familie van me, ik weet het niet. La Tortura, hier bij ZFM, richting de klok van negen. Ik que todos los, sean de no que todos los sean de fiesta. Rogando pardon, si lloras con los ojos secos, iedrando de ya Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fuera sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. En van de geboel, we het vestmen kunnen.'' We kunnen om u omdatτοen voor ons geOLoelen Alcoholen verloren planned. We de Je kunt uазen Radio- te Je kan hetcede hoe Ik kan de abund te zaken ik dan de boeken kan Ik perderte. weet dat ik niet een santa maar ik wil een realiteit. Ik wil een realiteit. Ik Ik wil een realiteit. Ik wil een realiteit. Ik wil Ik wil een realiteit. Ik wil een Ik wil een ...en Alejandro Sanz... ...hier bij ZFM... ...waar het bijna 9 uur is... ...op deze Bloom Monday. Ja, en wat is er nou leuker... ...en lekkerder en relaxter dan... ...van zondagavond... ...bordje op schoot... ...en voetbal kijken. Nog een paar minuten... ...en dan is het 9 uur... Dan krijg je nieuws... Reclame, misschien wat uh, verkeer. En dan ben ik weer bij je terug tot 10 uur. En uh, ja, we gaan gewoon door met deze Bloom Monday-uitzending met alleen maar vrolijke muziek. En uh, ja, na het nieuws begin ik gewoon met Grease. Dus daar ben je vast voorbereid. En tot die tijd, Studiosport hier bij ZFM. On the, the whole of Fame. The new one is fake So give me a break for the funky five up the real we make up.